Goedemiddag, Franse rechters in staking, Nederlanders nog terughoudend met lenen en studentenprotest in Utrecht houdt aan. Het weer bewolkt, vanmiddag trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Het wordt 6 graden op de Wadden tot 11 in, in Zuid-Limburg. Morgen wordt een grijze, druilerige dag en aan de temperatuur verandert dan weinig. Zaterdag is het regenachtig, zondag is het even droog, maar dan wordt het ook iets frisser. De meeste rechtbanken in Frankrijk blijven vandaag gesloten. De rechters staken namelijk en ze protesteren. In Nant. Frank Renaud in Parijs. Frank, waarom zijn ze zo boos? Ze zijn eigenlijk vooral boos op president Nicolas Sarkozy... omdat hij zich continu bemoeit met hun werk... en openlijk kritiek heeft op hun uitspraken. De druppel die de emmer deed overlopen was een moordzaak vorige maand. In West-Frankrijk werd een 18-jarig meisje gevonden. dood, vermoord en de hoofdverdachte in die zaak... bleek een multi multiresidivist te zijn... Hij was al meer dan tien keer veroordeeld, ook wegens geweldsmisdrijven. En president Sarkozy maakte zich toen boos... omdat de man niet gevolgd werd nadat hij de laatste keer was vrijgelaten. En hij verweet justitie hele ernstige fouten te hebben gemaakt. Nou, dat schoot in het verkeerde keelgat bij de rechters. Dat was de aanleiding om in actie te komen. Want de rechters zeggen, president Sarkozy geeft ons de schuld. Maar het is zijn schuld, want wij kampen met enorme achterstanden... omdat we te weinig geld hebben en te weinig menskracht. Luister bijvoorbeeld wat Annick Isola daarover zegt. Zij is rechter in Lyon. Nou, in Lyon liggen dus 9700 strafzaken te wachten op een stapel... omdat er een personeelstekort is van 30 man bij de rechtbank. Oh, dat is wel erg veel. En um, nou, vandaag wordt er gestaakt. Wat gaat er allemaal gebeuren? Er wordt eigenlijk al bijna een week gestaakt. Dat is begonnen in Nant, daar hebben de rechters het werk neergelegd toen. Dat heeft zich als een olievlek verspreid. Gisteren was bij driekwart van de rechtbanken in Frankrijk het werk al neergelegd. Vandaag is dat ongeveer 90 procent. En de rechters, maar ook advocaten, officieren van justitie en politieagenten... gaan vandaag in het hele land ook de straat op. En in Nant, datzelfde Nant weer, wordt een landelijke manifestatie georganiseerd. Maar dan wordt er dus vandaag geen recht gesproken. Kan dat zomaar? Het kan blijkbaar zomaar. De rechters zeggen de echt urgente zaken, die behandelen we wel. Maar voor de rest wordt alles op een stapel geschoven als teken van protest. Maar ja, wel met consequenties voor uh, alle mensen in het land. Want het gaat niet alleen om misdadigers die misschien iets langer op een uitspraak moeten wachten. Het gaat ook om toewijzingen van kinderen bijvoorbeeld aan opvanggezinnen. Het gaat om echtscheidingen die komen allemaal op de stapel te liggen. Frank Renoud in Parijs. In de Afghaanse provincie Kunduz is een districtsgouverneur bij een aanslag gedood. Een zelfmoordterrorist liep het kantoor van districtsgouverneur Omar Shell binnen... en blies zichzelf daarop. Omar Shell was op slagdood. Hij stond bekend als een fel tegenstander van de Taliban... en hij had al een paar aanslagen overleefd. Bij de aanslag kwamen nog, aanslag kwamen nog twee mensen om het leven. Hun identiteit is nog niet bekendgemaakt. Twee weken geleden stemde de Tweede Kamer in... met het sturen van een politiemissie naar Kunduz. India en Pakistan gaan weer met elkaar praten over verbetering van de betrekkingen. De twee landen balanceren al decennia lang op de rand van oorlog. Sinds de onafhankelijkheid in 1947 hebben ze drie oorlogen gevoerd om de grensregio Kashmir. In deze eeuw leken er betere betrekkingen mogelijk... en er waren besprekingen om tot een duurzame vrede te komen. Maar die besprekingen eindigden abrupt door de aanslagen... in het Indiaanse Mumbai in november 2008. De daders kwamen uit Pakistan... en India beschuldigde Pakistan ervan achter die aanslagen te zitten. Het is de bedoeling dat er deze zomer weer gepraat gaat worden. Op lager niveau werd er al gepraat. Maar nu wordt het vredesoverleg op regeringsniveau voortgezet.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 Dit is het NOS Channel. Het is In Egypte hebben werknemers voor de tweede dag op rij het werk op grote schaal neergelegd. Onder meer in het openbaar vervoer, de oliesector, de industrie- en de communicatiesector wordt gestaakt. De stakers willen onder meer hogere salarissen en betere arbeidsvoorwaarden. Artsen leggen waarschijnlijk ook het werk neer, meldt Al Jazeera. Volgens de nieuwszender zijn zo'n 20.000 arbeiders vandaag niet aan het werk gegaan. Stakingen in Suez voelen de angst dat een van werelds belangrijkste knooppunten voor de opslag en het transport van olie stil komt te liggen. De overheid doet er alles aan om dat te voorkomen. De minister van Buitenlandse Zaken heeft opnieuw gezegd dat president Mubarak in het belang van Egypte niet van plan is om direct op te stappen. Op het Tahrirplein in Cairo wordt voor de 17e dag op rij tegen zijn bewind gedemonstreerd. Op het vliegveld van Cork in Ierland is een klein passagiersvliegtuig verongelukt. Volgens de luchtvaartautoriteiten zijn er zeker drie slachtoffers, maar Ierse media hebben het over een dode aantal van acht. Het toestel van een luchtvaartmaatschappij op het eiland Man was met twaalf inzittenden opgestegen in Belfast. Bij de landing in Cork ging het fout. De oorzaak van de crash is onbekend. Het is wel duidelijk dat het mistig was. De studenten in Utrecht houden nu ruim een dag een universiteitsgebouw in de binnenstad bezet. Het college van bestuur had ze gevraagd het pand vandaag te ontruimen, maar de studenten weigeren dat tot nu toe. Karin Alberts is bij de studenten. Karin, hoe uh, is de stand van zaken? Ja, het gebouw is nog steeds bezet. Er komen mensen binnenlopen. Die gaan bijvoorbeeld een van de lezingen bijwonen die hier wordt gehouden. Uh, en in de, ondertussen is er wel uh, achter de schermen wat beweging. Vanochtend heeft het college van bestuur van de Universiteit Utrecht uh, overlegd uh, met elkaar om kwart over 11. Wat doen we met de situatie? Nou, ik werd aanvankelijk gebeld door een voorlichtster dat er om kwart voor twee een gesprek zou zijn met de studenten. Uh, en daarin zou het college van bestuur nogmaals duidelijk maken dat ze op zich wel achter de boodschap van de actie staan. Maar dit middel niet echt zinvol vinden en hadden ze de studenten willen overtuigen om het pand inderdaad te verlaten. Maar Jilles, ik begrijp, die afspraak om kwart voor twee gaat helemaal niet door. Hè? Hoe kan dat nou? Uh, ja, dat klopt. Uh, wij hebben gezegd dat wij zelf ook moeten vergaderen. Uh, het is een drukke vergaderdag vandaag uh, naast het programma dat we hebben. Uh, en, en pas daarna kunnen we zeggen wat we gaan doen. Uh, hoe laat is die vergadering van jullie? We beginnen om vijf uur. Oh. En, uh, heb je dan een dag mee uh, gewonnen? Uh, ja, eigenlijk wel. Het, het komt ons wel goed uit. Uh, wat we willen doen op die vergadering is het met alle mensen die hier zijn. Uh, die, die zijn hier. Het, het is uh, spannend. Die zitten natuurlijk in een bezet gebouw. Uh, hun uh, hun uh, uh, terechte invloed uh, laten gelden op het proces. Dus uh, we gaan met z'n allen beslissen. Uh, gaan we hier uh, langer blijven? Wat gaan we zeggen tegen het college van bestuur? En uh, uh, uh, hoe gaan we uh, de boel verder invullen? Maar heeft het college van bestuur vanavond nog wel tijd voor jullie, na jullie vergadering? Uh, uh, ja, ze komen om zeven uh, uh, uur, uh, heb ik begrepen. Uh, zullen ze weer contact met ons opnemen en dan uh, zullen uh, we weer overleggen. En dan is de grote vraag, gaan jullie morgen nog een dag door of niet? Nou goed, dat gaan jullie onderling om vijf uur beslissen. Het college zal erop aandringen. dus. Mocht het eventueel tot een ontruiming komen, niet voor zeven uur vanavond? Uh, nee, maar ik denk ook niet dat het college van bestuur snel tot een ontruiming zal overgaan. Uh, dat uh, lijkt me heel erg onverstandig, aangezien we wel bezig zijn met dezelfde strijd, namelijk de strijd tegen de onderwijsbezuinigingen. Wat wordt nou precies jullie boodschap aan het college? Ja, je moet het nog voorleggen aan de studenten, maar uh, wat is het argument waarom je vindt dat zij ook voor die dag moeten tekenen? Uh, nou, wij vinden hoe meer tijd je hebt uh, voor het organiseren van dit soort activiteiten, hoe beter. Uh, de, de Jullie de zijn... boodschap is nu toch al gehoord? Het is toch duidelijk nu? Ja, maar het gaat ook om, om het opbouwen van de verdere studentenbeweging. Bijvoorbeeld uh, op dit moment is er een groep studenten uit Zwolle aangekomen uh, die ook graag uh, wilde weten van wat kunnen we doen? Want, want er schijnt verder niet zo heel veel meer te gebeuren uh, wat betreft studentenprotesten. Terwijl de gevolgen heel erg slecht zullen zijn. Uh, en zij willen graag weten, uh, nou, hoe kunnen we acties organiseren? Hoe kunnen we dat aanpakken? Uh, nou, we hebben er een beetje ervaring mee, we kunnen ze daarmee helpen. Uh, dus uh, dat, dat lijkt me een, een heel nuttige uh, bestemming van dit gebouw nog een dagje houden. Nou, de studenten beraden zich, het college van bestuur beraadt zich. Volgens mij heet zoiets een padstelling. We zullen zien hoe het loopt. Dankjewel. Bij een autobedrijf in Veen, in Noord-Brabant... heeft de Belastingdienst vanochtend bijna 100 mercedes in beslag genomen. De wagens werden op vrachtauto's geladen en afgevoerd, melden ooggetuigen. De Belastingdienst en de politie willen er niets over zeggen. Waarschijnlijk is er sprake van een belastingschuld. Het bedrijf verkoopt en onderhoudt nieuwe auto's en occasions. Sport. Bij het ABN AMRO Toernooi in Rotterdam... worden vandaag de laatste partijen gespeeld in de tweede ronde. Daarbij is ook het optreden van de enige overgebleven Nederlander... Timo de Bakker. Marcella Mesker in Sportpaleis Alhoi. En Marcella, de, de Bakker komt vanavond in actie. Maar wat is er vanochtend gebeurd? Nou, de eerste wedstrijd van de dag die is nog bezig. Die duurt lang, die is ook spannend. Die gaat tussen de als vierde geplaatste Tjech Thomas Berdy. En hij speelt tegen de Rus Tursonov. Het staat 5-4 in de derde set voor Berdy. Het gaat gelijk op op service. En Tursunov serveert nu om uh, de 5-5 te maken. Maar uh, heeft het moeilijk, komt op uh, 0-30. Dus die eerste wedstrijd uh, die is oh, nog aan de gang. In een dag uh, van uh, veel wedstrijden. En mooie wedstrijden vooral voor een avond. En dan die laatste Nederlander, Timo de Bakker. Die moet dan vanavond tegen Michael Juschny. Hoe schat je zijn kansen in? Ja, dat is natuurlijk een uh, mooie uitdaging voor Timo de Bakker. Half acht uh, vanavond, hopelijk in een uh, vol sportpaleis. Uh, veel fans die hem aanmoedigen, want dat kan hij hard gebruiken... tegen de nummer tien van de wereld, want dat is de Rus Mikael Yushny. Een man die hier ook uh, eerder het toernooi won in 2007. Vorig jaar nog in de finale stond. En uh, ja, dus een ijzersterke tegenstander. Uh, als de Bakker goed serveert vanavond... en hij heeft een uh, hele goede eerste service... Ja, dan kan dat hem in de race houden. En uh, ja, op eigen bodem kan je dan misschien net wat uh, extra's uh, brengen. Dus hij heeft zeker kansen. Alleen ja, hij moet ze natuurlijk wel krijg, uh, krijgen en ze dan ook grijpen. Dus uh, kansen zijn er voor de bakker vanavond. Uh, zeker tegen Mikael Yushny. Ander tennisnieuwtje dan. Jan Simmerink heeft zijn uh, Davis Cup selectie bekendgemaakt voor de wedstrijd tegen Oekraïne. Verrassende namen? Um, Nee, maar wel een debutant in de persoon van Thomas Schorel. Twee uh, meter twee is die lange Amsterdammer. Hij heeft deze week ook hier in Ahoy gedebuteerd. Uh, heeft het laatste jaar goede uh, resultaten neergezet... en mag er dus uh, nu voor het eerst mee in het Nederlands Davis Cup team... dat begin maart um, uitspeelt tegen de Oekraïne. En uh, dat zal een pittige opgave worden. Oekraïne speelt dan toch uh, met twee uh, top 100 spelers... En nou, Nederland ook sterk met de bakker en hazen. Uh, verder nog Igor Seisling, Jesse Houtagaloen en dus Thomas Schorel in het team. Vijf Nederlanders die dus straks voor Nederland opkomen tegen de Oekraïne in begin maart. Dankjewel, Marcella. Kirsten Wild gaat bij het WK baanwielrennen van start op het Omnium. Ze dwong haar deelname aan de nieuwe Olympische discipline af... door in een zogenoemde bike-off Marianne Vos te verslaan. De twee wielrensters troffen elkaar vanmorgen op drie onderdelen... op de wielerpiste in Alkmaar. Het WK vindt volgende maand in Apeldoorn plaats. Er is verkeersinformatie. Bij de ANWB Edwin Gerritsen. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat tussen Elslo en Eurmond... een file van 2 kilometer na een aanrijding. De weg is wel weer vrij. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A15 Europoort Rotterdam. Tussen Rotterdam-Charloos en Knobotvaanplein staat 6 kilometer file. Het verkeer kan daar alleen over de vluchtstrook... Verkeer kan omrijden via de Benelux-tunnel. Op de a 50 Os richting Arnhem staat knopend Valburg. Zes kilometer na een aanrijding, twee rijstroken zijn daar dicht. Verkeer dat vanuit Den Bosch naar Arnhem wil kan beter omrijden... via de A2 richting Utrecht, daarna over de A15 richting Nijmegen. Er staat daardoor ook een file op de A73 richting Nijmegen... tussen knooppunt Neerbos en knooppunt Eewijk, 5 kilometer. Nogmaals de hoofdpunten van het nieuws. De meeste rechtbanken in Frankrijk zijn vandaag dicht... door een staking onder de rechters. Nederlanders blijven terughoudend met lenen. Wel staan ze op hun betaalrekening vaker rood, zegt het CBS. En studenten in Utrecht houden nog steeds... hun universiteitsgebouw in het centrum bezet. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV. Jurgen van der Berg met het vervolg van lunch.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 Vandaag om 5 voor 9 in college tour Nederlands bekendste strafpleiter, advocaat Bram Moskovic. Over het recht, over zijn vader en over Geert Wilders. Bram Moskovic in de collegebank in gesprek met 400 studenten. Vandaag om 5 voor 9 bij de NTR op Nederland 3. Scapino Palette Rotterdam presenteert Songs for Drella.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 En Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De grote rondes moeten nog beginnen. Maar in de wielersport gaat het alweer volop over doping. Over het gedoe rond de winnaar van de laatste toer, Alberto Contador. En over de kopman van de Nederlandse vakantie ploeg, Ricardo Rico. Die probeerde bij zichzelf een bloedtransfusie te doen. Daarover zometeen doping-expert Douwe de Boer. Deel 4 van het radiodagboek van tennisser Jacco Elting... die nog steeds dikke maatjes is met zijn dubbelpartner Paul Haarhuis. En ze werken ook nog altijd samen. En dat is niet alleen omdat het alleen maar gezellig is. Ja, we beseffen natuurlijk aan de andere kant ook wel... en dat ze meer een soort, soort, soort zakelijk uh, praatje... Uh, dat, we, dat we allebei alleen kunnen is misschien leuk... maar als we samen zijn, dan zijn we sterk. En nou half 2 is stand.nl... en daarin gaat het over een plan van PVV-leider Geert Wilders... die alle ASO's en Schorri Morri bij elkaar wil zetten... in zogeheten tuigdorpen... Mensen die geregeld overlast geven... moeten daar in wooncontainers worden geplaatst... ver buiten de bewoonde wereld. Wilders wil dat er in elke provincie zo'n tuigdorp wordt opgericht. Hij heeft het idee overgenomen uit Denemarken... waar aan de randen van de steden al zogeheten Skeverhuizen staan. We zijn benieuwd naar uw mening straks. Daarom de stelling... het opzetten van tuigdorpen voor veel plegers is een goed idee. Bent u daarmee eens of oneens... sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, het nummer is 0800-1101...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 Wielrenner Alberto Contador zou in de laatste Tour de France niet één, maar vier keer positief zijn getest op Glenn Buterol. Zijn collega Ricardo Rico verloor bijna het leven nadat hij bij zichzelf een bloedtransfusie had gedaan met bloed dat al 25 dagen in de koelkast lag. Doping is nooit weg geweest en het wielenseizoen is nog maar nauwelijks bezig of het D-woord waard alweer flink rond in het peloton. En dat terwijl we dus dachten dat de wielerwereld er meer dan ooit bovenop zat. Ik praat erover met dopingexpert Douwe de Boer... Eh, van het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Hij stond eh, Contador vorig jaar bij in zijn rechtszaak. Hij is bovendien ook betrokken bij het antidopingprogramma... van Vakant Soleil. die Nederlandse ploeg dus van Ricardo Rico. Dag meneer de Boer, goedemiddag. Goedemiddag. Eerst even over het nieuws over Contador. Hè. Was u verrast eigenlijk toen u dat eh, hoorde? Nee, ik was niet verrast, omdat het uh, eigenlijk... Uh, bedoelt u, dat laatste nieuws, hè? Dat nou ja, één dat, dat uh, van één controle wisten we het, maar dat bleken er nu eens vier te zijn. Ja, in die zin was ik was niet verrast, omdat het eigenlijk al bekend was. En het is eigenlijk oud nieuws. Toen, door vorig, eind vorig jaar, uh, ja, toen het nieuws naar buiten kwam... is er eigenlijk ook al gezegd dat hij tijdens de Tour... dat er meerdere keren Klimbutrol is aangetroffen. En in die zin ben ik dus niet verrast. Nee, nee. En... Uh, dus ja, klembuterol, als je dat binnenkrijgt, dat, dat blijft meerdere dagen in je lichaam aanwezig. En als je dan ja, op eenvolgende dagen gecontroleerd wordt, dan zul je dus ook meerdere keren positief zijn. Hij heeft vorig jaar uw hulp ingeroepen. U bent een expert op dit gebied, ook, ook rondom dat klembuterol, wat we volgens mij vooral uit de veewereld ook kennen en zo. Uh, waarom heeft hij volgens u nog steeds een sterke zaak? Ik denk dat hij een sterke zaak heeft, omdat er ondertussen ook meer voorbeelden naar voren zijn gekomen van renners. Die dus uh, ja, ergens gefietst hebben. en vervolgens positief wordt verklaard op een heel klein beetje klembutyrol. En er is inmiddels ook een Nederlandse wielrenner. een mountainbiker, Rudy van Houts. die dit uh, probleem uh, heeft. En het feit dat er meerdere renners. Ja, dit probleem hebben, hè, hele kleine hoeveelheden klembutyrol. Cl uh, ja, bewijst denk ik dat dit een heel serieus en echt probleem is. Ja, komt dat door het verweer? Dat het in, een in vlees heeft gezeten. wat hij heeft gegeten tijdens de tour. en, en dat zou dan uh, ervoor hebben gezorgd dat hij dat in zijn bloed had? Ja. Ja, uh, ze, trouwens zijn urine is gecontroleerd, niet zijn bloed. Okay, ja, uh, maar het is inderdaad bekend dat als uh, het vee behandeld wordt met clenbuterol en dat doen ze dan om de vleesproductie te verbeteren... dat de clenbuterol in het vlees blijft zitten. En als je vervolgens vlees gaat eten... Dan kun je dus kleine hoeveelheden uh, klembuterol uh, binnenkrijgen... zonder dat je het zelf weet of zonder dat je het zelf bewust bent. Stel dat ik nou een beetje getrainde wielrenner ben... en ik, ik, bedoel, ik, ik ga allemaal geen smoesjes verzinnen, ik, ik, ik neem gewoon dat klembuterol. Wat, wat kan ik er dan beter van worden? Ik bedoel, is het inderdaad ook een, een, een, een goedje waar je harder van gaat fietsen of langer kan fietsen? Ja, dat is eigenlijk helemaal niet uh, bekend... Uh, Clebutrol werd in eerste instantie gebruikt door sporters om meer spiermassa uh, te krijgen. Maar dat bleek uh, volgens mij niet zo te werken. In die bodybuilding wereld en zo werd het veel gebruikt, hè? Ja, ja. ja. het is me zelfs de vraag of als je het aan, aan, aan kalveren geeft, of, uh, of, of varkens of koeien, of het dan echt meer vlees oplevert of dat je dan water vast gaat houden. Uh, maar ja... Dat is eigenlijk nog niet bewezen. Uh, alleen renners die gebruiken het uh, zouden het de laatste tijd met name gebruiken om, om af te vallen. En dat is ook maar de vraag of dat uh, uh, waar is. Mm -hmm. Dus dat zijn eventuele redenen om het uh, bewust te gebruiken. Maar goed, feit is dat het op een lijst staat en, en je mag het dus niet uh, bij je hebben. Zeg maar. Als, uh, en, en dat is natuurlijk ook de reden waarom Contador nu onder vuur ligt. Uh, maar goed, hij is bezig om die zaak aan te vechten. U helpt hem daarbij. En nog ander dopingnieuws dan. Uh, dat gaat over die Ricardo Rico. Uh, u bent betrokken bij Vakant Dus daar bent u toch wel verrast over lijkt me wat hij daar heeft. Ja, ik ben uh, zeer verrast en ook, uh, eigenlijk ook wel uh, zeer uh, teleurgesteld uh, omdat uh, Rico natuurlijk een uh, hele voorgeschiedenis heeft uh, van, uh, van dopinggebruik. Is al een dopingzon en... daar inderdaad? Ja, Sofie uh, Hoe heet het nou? Uh, Sonier Duval heette die ploeg hè, waar, die, waar die ren uh, reed. Uh, ja, en hij is dan uh, betrapt op, op EPO gebruik, op een variant uh, daarvan. Was in en, de Tour ook. We kennen die beelden nog wel dat hij uit die bus ja, werd gehaald en zo. Ja, ja. En van een gewaarschuwd man mag je eigenlijk verwachten... dat hij uh, ja, een tweede keer uh, ja, uh, eigenlijk beter uitkijkt... en niet zoveel uh, ja, zaken alsnog gaat doen. Zeker als je dan weer een volop in de belangstelling moet ja. staan. U bent bij Van betrokken... omdat u de bloedwaarde van die renners uh, regelmatig controleert. Hoe gaat dat in zijn ja. werk eigenlijk? Ja, het is eigenlijk een soort... Uh, dat heet dan een biologisch paspoort. Dat doen ook uh, de sportbonden zelf, ook de wielerbond zelf en uh, de ploegen... Uh, die hebben ook een dergelijk systeem geïntroduceerd. Dan kijk je in, hoe, in welke mate... allerlei parameters in het bloed variëren. En uh, ja, als die ineens heel erg gaan variëren... en dat zijn al nou wel parameters... die dan op doping kunnen duiden... als je heel erg gaan variëren dan gaat er een alarm bellen en dan gaan we dat onderzoeken... wat er precies aan de hand is. Ja. En dan proberen we te kijken of het doping is of niet. En dit is puur voor de ploeg, zeg maar. De ploegleiding wil gewoon niet dat de renners die rotzooi gebruiken. Dus uh, u wordt als onafhankelijk iemand inges ingeschakeld... en zegt van, nou, controleer dat geregeld. Zo gauw het is, uh, meld het ons en dan kunnen we maatregelen nemen. Ja, van Kanselij heeft een uh, duidelijk uh, uh, beleid. En dit beleid zegt dat zodra je dan uh, doping gebruikt, dan word je ontslagen... En uh, de vakantelei wil niet alleen afhankelijk zijn van de internationale uh, wielbond. Maar die wil dan zelf dat ook uh, in de hand uh, ja. hebben. En die zal dan naast de normale controles van de UCI ook eigen controles uh, uitvoeren. Ja, maar goed, um, uh, in dit, u, u controleert ze geloof ik zeg maar, maandelijks. Uh, als die, die, die rico nou tussentijds allerlei eigen bloedtransfusies aan het doen is. Zou u dat dan merken bijvoorbeeld? Ja, bloedtransfusies is wel iets wat je uh, lastig is op uh, te sporen. Je kunt het wel opsporen, ook eigen bloedtransfusies. Maar dan moet je toch wel wat aanzienlijke hoeveelheden bloed gebruiken. Ga je kleine hoeveelheden bloed gebruiken, dan wordt het lastiger. Bovendien is het zo, uh, de renners uh, ja, die worden dan misschien één keer gecontroleerd. Tussentijds kunnen ze natuurlijk uh, ja, zo schijnbaar hun gang gaan. En we zitten niet uh, bij hun op de kamer. Nee. Zou dat bijna dus, wel uh, moeten? Uh, hoor ik daar een beetje in door klinken. Als je echt goed zou willen controleren, dan zou je ze elke dag uh, als het ware ja, bloed moeten uh, prikken en in de gaten moeten houden. En als we dan realistisch zijn, dan, uh, dan, in, uh, ja, dan kan dat eigenlijk niet. En uh, dat is dan niet praktisch uh, uitvoerbaar. U ziet die renners heel veel. U, u praat vast ook wel even met ze als u die, die proefjes met ze doet. Uh, wat... Nou, ik zie ze zelf niet zoveel hoor. Ik, oh, u, ik ja. zie met name... Uh, ik zie met name de bloedwaarders. Ja, oké. Okay. Ja, nou, ik was zo benieuwd, wat, wat gaat er nou toch in het hoofd van zo'n Rico om? Inderdaad, hij heeft een verleden. En dan gaat hij zelf een beetje experimenteren. Ik geloof dat het nog maar nauwelijks wat gescheeld... of hij had het niet eens meer na kunnen vertellen. Wat is dat toch? Ja, dat is denk ik een bijzonder uh, verhaal. Ik denk dat Rico ook een bijzondere uh, wielrenner is. Hij is wel iemand met een uh, wat sterallures. Iemand die denkt en weet... Uh, ja, hoe het eigenlijk uh, zou moeten. Dat heeft een hele ja, duidelijke eigen mening ook, ook, ook over training. Is Niet populair en, in peloton, want als je de reacties nu ziet... Uh, nou, Rico moet maar naar de maan of zo, zeggen ze hier... Uh, het, hij staat er niet goed op in peloton in ieder geval. Nee, nou ja, goed, hij, hij stelt natuurlijk het, het wielrennen dan weer in een kwaad daglicht. En in die zin zullen natuurlijk uh, vele collega's van hem dat niet uh, leuk vinden. Zeker omdat het ook om sponsorbelangen uh, gaat. En dan zijn ze, ja, die reacties logisch. Ja, maar Rico is iemand ja, die gaat zijn eigen gang. Ja, nou, dat, dat blijkt inderdaad. En wat hij doet, hè, dat zichzelf uh, bloed toedienen, bloedtransfusie. Gebeurt dat veel meer? Het gerucht gaat dat het wel vaker uh, gaat. Uh, maar ja, we hebben het bewijs daar niet, niet voor. En uh, pas als ze echt grote hoeveelheden gaan gebruiken, dan valt het op. Uh, en als het natuurlijk misgaat. Als het misgaat, zoals in dit geval uh, schijnbaar bij Rico. En, en wat is het voordeel er eigenlijk van als je dat doet? Ja, het simpele idee is dat als je meer rode bloedcellen hebt... is dat je dan uh, sneller kunt fietsen. En als je meer rode bloedcellen hebt, dan kun je meer zuurstof opnemen. En als je meer zuurstof kunt opnemen dan gaat het allemaal uh, sneller. Dat is het simpele idee. In de werkelijkheid ligt het wat veel gecompliceerder. Uh, maar dat is het idee. Ja, maar ik dacht dat het EPO, want dat is eigenlijk die bloeddoping... zodat dat er lang weer uit was. Uh, maar dat is kennelijk niet zo. Er komen daar steeds nieuwe varianten van. Nou, EPO is eigenlijk een beetje uit... omdat het komt omdat EPO heel gemakkelijk aan te tonen is. Maar uh, op de ene manier willen toch een, een groep renners... toch doping blijven gebruiken. En als je dan geen EPO kunt gebruiken... wat eigenlijk ook hetzelfde effect heeft gaat meer rode, bloed, het is, rode bloedcellen zelf maken. Als dat niet kan, ja, dan ga je weer terug naar een methode die moeilijk op de spoor is. En dat is dan in dit geval eigen bloedtransfusie. En dan probeer je dus uh, via een omweg alsnog weer doping uh, te gebruiken. Dus er is altijd de drive bij een bepaalde groep uh, renners om ja, toch, iets, uh, toch iets te gebruiken. Ja, dus die term van het nieuwe wielrennen die al heel vaak is gevallen... Natuurlijk, die, die kunnen we zo langzamerhand echt wel uitgummen een beetje. Ja, aan de ene kant wel. We moeten niet vergeten dat niet alle renners natuurlijk gelijk zijn. Het gaat om een bepaalde groep renners en er zal ongetwijfeld een groep zijn die nooit zal stoppen. Die zullen elke keer als er ja, weer een nieuwe methode wordt bedacht om iets op te sporen, die gaan dan iets anders gebruiken. En voor hun zal altijd gelden, je lost het probleem niet op, maar je verschuift het probleem. Ja. Ja, nou dat klinkt niet heel optimistisch eerlijk gezegd... maar als, als zeg ik even als liefhebber van dat wielrennen... want het blijft natuurlijk een prachtige sport om naar te kijken. Um, maar goed, het, het is niet anders. We, we spraken met Douwe de Boer aan de vooravond uh, van de grote ronden die gaan komen... Uh, waar dus alweer het uh, D-woord rondwaart in het peloton. Douwe de Boer, verbonden aan het uh, Maastricht Universitair Medisch Centrum. Hartelijk dank. Graag gedaan. Het Radio Dagboek. Deze week met... Jacco Elting, helaas niet meer als actieve speler bij het ABN Amro-toernooi... maar nog steeds wel dagelijks aanwezig voor van alles en nog wat. Het kan bijna niet zijn dat u dat gemist hebt. Uh, Jacco Elting en Paul Haarhuis die dus hun rentree maakt. Zo'n eenmalige rentree daar in Rotterdam. En dat deden ze eigenlijk om geld op te halen voor de Richard Krajicek Foundation. De heren gaan zelf even kijken of het geld goed terechtkomt. Follow that car. doesn't matter how fast they go. Just follow that car. Uh, we gaan nu naar de uh, uh, playground hier in uh, Rotterdam waar... Uh, ook een stuk van de aandacht en uh, zeg maar, uh, de financiën naartoe zijn gegaan uh, waarom Paul en ik het ABN AMRO toernooi hebben gespeeld. En uh, Richard heeft in zijn drukke schema ook tijd uh, vrijgemaakt om, uh, om daar naartoe mee te gaan. En uh, zometeen is daar uh, de officiële opening om, uh, om twee uur. En, uh, ja, is dus, uh, -opening, het is een reopening, uh, re-opening, want het is een bestaande playground van Richard die helemaal uh, ge is. Helemaal uh, een nieuwe facelift heeft gekregen. Uh, met uh, het geld wat weer uh, gegenereerd is door uh, onze wedstrijd... en mensen die wij uh, gesmeerd hebben achter de schermen... om, om onze eenmalige comeback uh, daarmee te ondersteunen. Zo zie je maar, huis is een perfecte woordvoerder... en kan alle dingen haarscherp uitleggen. Begrijp je ook meteen waarom ik jarenlang met hem gedubbeld heb. Hè? Ik kan in twee woorden kan niet zeggen wat ik moet doen. Dus uh, bij deze... <laughs> Maar het is, het is leuk dat, uh, dat je ook uh, concreet nu tijdens deze week dat al mag doen. He, dan uh, is het niet zo van, oh, dat een, uh, uh, uh, ooit eens zal het gebeuren... Of, of we komen nog wel een keertje langs of zo, weet je Dan moet je ook gewoon meteen boter bij de vissen uh, kunnen, kunnen leveren. En uh, ja, het is gewoon hartstikke leuk dat we nu met z'n drieën heen kunnen gaan. En zo is het ook precies ontstaan in dezezelfde setting. Uh, omdat we dus naar Suriname zijn geweest. En tijdens de Suriname-reis met Jan Siemerink en Paul Harhuis en Richard... Waar we naar onze vroegere bondscoach toe gingen, Sten Franker, uh, is daar ook een eerste buitenlandse kruidje playground geopend. En toen we daar waren om dat onder andere te doen, toen kwam we in één keer diezelfde middag tijdens de lunch we dus, uh, naar voren van... ...hé, hey, zou het niet eens een keer zijn om misschien hier in uh, Ahoy weer te spelen. Dus uh, ja, dat is wel leuk. Dus we hebben daar de eerste steen gelegd in Suriname in Parimaribo. En nu dan wat we spelen hebben bij de upgrade van deze locatie vlakbij Ahoy. Uh, hier in Rotterdam uh, gaan we dan nu weer met z'n uh, drie. Alleen eigenlijk hadden we. Oh, die liep trouwens net wel boven. We hadden Jan eigenlijk nog even mee moeten vragen. Dan was het circuit helemaal rond geweest dat Jan Simmering nog even mee was geweest. Nee, want die heeft uh, niks met deze te maken. Nee, maar het is wel gewoon leuk dat hij meegaat. Gewoon even als vriend of als kennis. Of als bondscoach. Of als, als, als, als uh, motivator of als coach. Super, een mooie tijd. Nou ja, Richard is net als klokwerk, hè. Dan, uh... Je heeft zo'n druk schema dat hij uh, natuurlijk gewoon precies uh, op tijd moet lopen. Dan doen wij netjes, doen wij netjes met hem mee. Super. Uh, Paul en ik zien elkaar natuurlijk deze weken natuurlijk gewoon veel. Uh, gewoon in principe dagelijks uh, bij uh, de voorbereiding naar het toernooi toe. Tijdens het toernooi zelf en uh, uh, dat veel. Normaal gesproken uh, ligt het heel erg aan welke periode van het jaar het is. Ja, wat zal het gemiddeld zijn? Ik denk uh, gemiddeld. Uh, twee keer één twee keer in de week. Nou, gaan we gaan het openen. Gaan we een officiële handeling uh, plegen en we hebben oh, check oh, ja. Hoe uh, moet hij dat dan zonder tennisrek het gaan doen, weet ik nog niet. als jij de dus check doet Richard, dan dus slaan wij wel wat vollies eromheen. Het is iets onuitgesprokens. Ik weet niet of dat zo is dat je elkaar niet kan missen. Kijk, als het zo is, dan is het zo. Dat klinkt heel hard, maar ja, uh, hoop ik niet vanwege het feit dat wij het samen ergens over oneens zijn. Maar dat, is, dat het de afstand is of andere dingen die op dat moment gewoon in je eigen leven belangrijker zijn. En uh, dat, dat, dat heeft wat dan voorrang moet hebben. En uh, Dat begrijpen we natuurlijk gewoon hartstikke. En, uh, uh, we hebben altijd al wel gezegd tijdens actieve carrière van we gaan samen ook iets doen uh, in uh, de promotie van onze sport. En uh, we willen heel graag iets teruggeven aan onze sport. We willen heel graag kijken ook natuurlijk uiteindelijk of je daar iets zakelijks omheen zou kunnen bouwen. En uh, dat we dat ook samen willen gaan doen. En dat hebben we ook uit, uitvoer gebracht. Dus uh, op die manier willen we graag bij elkaar blijven. Want... Ja, we beseffen natuurlijk aan de andere kant ook wel. En dat is meer een soort, soort, soort zakelijke uh, praatje. Uh, dat, we, dat we allebei alleen kunnen is misschien leuk. Maar als we samen zijn, dan zijn we sterk. Ik wil nog even wat zeggen. Nou, ik wil mijn vrienden bedanken dat zij dit mogelijk hebben gemaakt. Dus uh, super bedankt, uh, jongens. Uh, ik had jullie graag uh, wat langer in het toernooi gezien. Maar uh, ik, heb, uh, ik, heb, ik, heb, ik heb gelukkig. Gelukkig was ik helemaal in het begin bij de baan. Want anders had ik het misschien gemist, die wedstrijd. Maar geval. <laughs> Ja, Lol hebben ze, dat is duidelijk. Gezellige boel. Uiteindelijk hebben Haren en Elting 20.000 euro... voor de Reset Kraaiercheck Foundation bij elkaar gespeeld. Dus dat is mooi. Alle informatie over het radiodagboek... is te vinden op lunch.ncv.nl. Het radiodagboek met Jacco Elting dat deze week wordt gemaakt... door Anne van der Veen. Zometeen de stelling in stand.nl. Het opzetten van tuigdorpen voor veel plegers is een goed idee. En u mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. Eerst is hier Gert Kluuk. Radio 1. Het NOS-journaal. De bewindvoerders van bouwbedrijf Mietred praten met Volker Wessel over een mogelijke overname van alle projecten van het bedrijf. Ook wordt met kleinere bedrijven gesproken over het overnemen van individuele bouwprojecten. Mietred kreeg vanwege financiële problemen vorige maand uitstel van betaling. Daardoor werden grote projecten, als de renovatie van het Stedelijk Museum in Amsterdam, stilgelegd. In Veendam zijn twee mannen opgepakt voor betrokkenheid bij de brand anderhalf week geleden in het clubhuis van de hockeyvereniging. De politie onderzoekt nog of de twee 18-jarigen iets te maken hebben met vijf andere branden en pogingen tot brandstichting begin dit jaar. Daarnaast zoekt de politie naar overeenkomsten met een aantal branden die begin vorig jaar woeden, onder meer in een discotheek en in een elektrohandel. Bij een van die branden kwam een brandweerman om het leven. Op het vliegveld van Cork in Ierland is een klein passagiersvliegtuig verongelukt. Volgens de autoriteiten zijn zeker zes van de twaalf inzitten om het leven gekomen. Het toestel van een luchtvaartmaatschappij op het eiland Man was opgestegen in Belfast. Bij de landing in Cork ging het fout. De oorzaak van de crash is onbekend. Wel is duidelijk dat het mistig was. En dat zijn de hoofdpunten. ABB Verkeersinformatie. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A15 Europort richting Rotterdam. Tussen Knoppen Benelux en knopend Vaanplein staat 7 kilometer file. Het verkeer kan er alleen over de vluchtstrook. Verkeer richting Ridderkerk kan omrijden via de Benelux-tunnel. Op de A50 oost richting Arnhem is ook een ongeluk gebeurd tussen knopend Bankhoef en knopend Valburg staat 8 kilometer. Twee rijstroken zijn daar dicht. Verkeer vanuit Den Bosch naar Arnhem kan beter omrijden via de A2 richting Utrecht en daarna over de A15 richting Nijmegen. Zat daar ook een file op de A73 richting Nijmegen tussen knopend Neerbos en knopend Eenwijk 5 kilometer. Dit is Radio 1 en standpunt.nl Jurgen van der Berg. Mensen die steeds opnieuw voor overlast zorgen... verplicht bij elkaar zetten ver buiten de stad. Dat wil de PVV. In deze zogeheten tuigdorpen zouden veel plegers een flinke tijd moeten wonen. En pas als ze na het uitzitten van hun straf een jaar hebben bewezen... dat ze zich kunnen gedragen, dan mogen ze van die partij terug naar de bewoonde wereld. Daar gaan we over praten met PVV-kamerlid Lilian Helder. Welkom. Dank u wel. Mooi dat u er bent. En we beginnen met standpunt.nl al altijd met drie keuzes. En daar mag u alleen maar ja of nee op zeggen. Hier komen ze. Van Schorrimorrie kun je best modelburgers maken. Ja. Een tuigdorp wordt een feestlocatie voor alle azo's. Nee. Maar goed dat tuigdorpen nog niet bestonden toen Erik Lucas over de schreef ging. <lacht> nee. Ik vind het wel mooi dat u erom kan lachen. Ja. Um, we gaan zo meteen uitgebreid praten over dit plan, natuurlijk. Eerste stelling, en die zet ik even neer voor de luisteraars, dan kunnen die ook reageren. Het opzetten van tuigdorpen voor veelplegers is een goed idee. Ben u het daarmee eens of oneens? SMS staat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen. Het nummer is 0800 1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl en twitteren naar edstand.nl. Ja, het opzetten van tuigdorpen voor veelplegers is een goed idee. Het lijkt me dat u het daarmee eens bent, mevrouw Helder. Ja, daar ben ik het zeker mee eens. Leg eens uit. Uh, waarom? Nou, waarom? Kijk, het gaat hier om... Uh, kijk, dit is een beetje uh, ook gebaseerd op een, uh, een proefproject... wat ook uh, eerder in Nederland al is ge, uh, pla heeft plaatsgevonden. 2005, hè, begreep ik. Ja, in 2005 in, in vijf gemeentes. En daar bleek ook dat uh, het succesvol was, dat er behoefte aan was. De uitrol is helaas uh, niet helemaal gelukt... Maar uh, er uh, is wel behoefte aan. Kijk, en waarom, dit uh, is ook gebaseerd op kijk eens wat er in Gouda gebeurt. Uh, en ik heb begrepen dat er in Amsterdam al uh, 300 uh, bij de politie bekende veelplegers zijn. En uh, de overlast voor de buurt is uh, huizenhoog. En dan moet je dan maar een eind aanmaken op deze manier. Dus het is een goed idee. Ja. Even misschien uitleggen, van wat, wat bestaat u dan onder een tuigdorp precies? Wat is dat dan precies? Ja, een tuigdorp is uh, een locatie buiten een woonwijk. En als het aan de PVV ligt, uh, ook uh, ver daarbuiten. En uh, daar staan uh, sobere... Uh, kleine huisjes waar uh, dus dan uh, de veelpleger dan uh, geplaatst gaat worden. En dan wordt hij dus uit de woonwijk gehaald. En dan neemt daar de overlast dus in ieder geval al af. Het is ook een, een teken aan de wand. Want wij willen dat als je dus al uh, drie keer uh, over de schreef bent gegaan in twee jaar. Dus je, je weet wat je boven je hoofd hangt. Nu ga je dan toch over de schreef. En zelfs als je minderjarig bent, ja, dan, uh, dan mag je je ouders meenemen. Dus uh, het mes snijdt aan twee kanten. Ja, want dat is ook wat u uh, voorstelt. Hè? Als, als het minderjarig is, dan moeten ook die ouders mee naar, dat, uh, naar die locatie. Ja. ja. En, maar er zijn toch ook gewoon gevangenissen waar uh, mensen naartoe gaan... die veel plegen? Ja, dat, uh, dat klopt. Maar uh, daar heb je natuurlijk wel uh, een openbaar ministerie en een rechter voor nodig. Want het is uh, de maatregel uh, ISD... Maar uh, volledig gezegd is het inrichting stelselmatige dader. Als iemand al uh, vele feiten achter zijn naam heeft staan... dan kan het openbaar ministerie die maatregel vorderen. En als de rechter het oplegt, en dan loop je al tegen de tweede beperking aan... dan uh, gaan ze dus twee jaar uh, de gevangenis in. Maar ja, goed, uh, kijk, je kunt het veel beter uh, zeggen wij als PVV uh, voor zijn. En uh, de ouders zijn aansprakelijk voor hun kinderen. Als ze weten dat hun kind al twee keer over de schreef is gegaan... Hou ze een beetje in de gaten, want je kan zomaar eens gaan verhuizen. Maar bij wie zou dan bij u wat u betreft de de, de, de laten we zeggen de beslissing moeten liggen om, om mensen daar dan wel of niet heen te sturen? Ja, dat is afhankelijk van uh, het traject waar ze mogelijk uh, al in zitten. Het zou zomaar kunnen dat ze al bij de reclassering lopen... of bij verslavingszorg, of bij het onderwijstoezicht. Kijk, er moet uh, gekeken worden uh, wat er gebeurd is... Maar en waarom u, u, iemand over te schreef gaat. U wilt die mensen verplichten om daarheen te gaan. Dus er ja. zal toch, neem ik aan... Een, een, een, bijvoorbeeld een rechter zou daar dan toch iets over moeten zeggen. Lijkt me. Je kan toch niet zomaar tegen iemand zeggen, je moet daarheen. Ja, Dan daar zou, uh, daar zou je inderdaad aan de rechter voor kunnen leggen. Misschien dat je ook uh, bij een, een gemeente het neer uh, zou kunnen leggen, dan moeten we even goed naar kijken, want je moet kijken wat uh, voor soort uh, dorp is er behoefte aan, want wij willen het uh, liefst uh, één per provincie minimaal, en je moet ook ook kijken waar de overlast het meest is, wat voor soort overlast? Want kijk, ik kan me voorstellen dat in Zeeland iets anders is dan in de Randstad. Ja. Um, ik, ik, we hadden die, die keuzes net, en die tweede, een tuigdorp wordt een feestlocatie voor alle Azo's. Dat heb ik niet zelf bedacht, want geen stijl is, uh, heeft hier iets over geschreven. Die noemen dat, hè? die zegt, nou zet al die Azo's maar bij elkaar. Nou, je weet gelijk, dat, uh, uh, hè, dat wordt één groot feest uh, gebeuren daar. Ja, geen stel zal misschien ook wel verwijzen naar wat bij Pauwnieuws geweest is in een jeugd-TBS-instelling. Maar nee, nee, zo moet het niet gaan worden. Er zal ook ordehandhaving plaatsvinden. Want kijk, als de overlast nu in de wijk is waar de politie steeds voor moet komen... dan kun je een veel kleiner team of misschien een gemeentelijke toezichthouder... kun je daar de orde laten handhaven of in ieder geval toezicht laten houden. En gaan die mensen daar ook nog iets doen? In die, gaan ze daar het werk bijvoorbeeld? Hoe, hoe ziet u dat voor u? Ja, reken maar. Er zal moeten gekeken worden natuurlijk uh, naar de persoon uh, die het betreft. Uh, kijk, uh, minderjarige neem ik aan uh, studie, school uh, of uh, een baan. Uh, dan moeten we even kijken uh, wie je daarbij, uh, welke organisatie je daarbij uh, kunt betrekken. Want uh, als ze al een studie hebben, dan moeten ze die natuurlijk voortzetten. Maar goed, dan overnachten ze maar uh, in het tuigdorp. Want uh, in ieder geval moet het overlast op welk moment van de dag dan ook, dan moet een einde aankomen in de woonwijk. Ja, maar goed, je zult daar maar als leraar heen moeten dan, ja, nou om ja, les te je kun... geven. Ja, ja, nou ja, kijk, je kunt je afvragen of de leraar daar uh, naartoe moet. Je zou ook uh, kunnen zorgen dat de leerling daar naartoe moet. Dan moet je natuurlijk even kijken hoeveel het er zijn. Dan zou je daar iets voor kunnen bedenken. En de postboot is misschien niet zo'n probleem hoor. Want het, het hek om het dorp kan je één brievenbus maken. Of meerdere. Net als bij een appartementencomplex. Uh, uh. Dus daar zie ik het probleem niet. Nee, u, u weet. U hebt vast ook wel intussen wat reacties gehoord en gelezen hierover. Mensen maken natuurlijk de meest vreselijke vergelijking onmiddellijk. Bijvoorbeeld met een concentratiekamp. Ja, kijk. Het staat mensen vrij natuurlijk om die vergelijkingen te maken. De term is er misschien ook wel een beetje naar. Maar het is echt gebaseerd op een succesvol project. In uh, Nederland nog niet zo lang geleden. En ook nog steeds uh, voortdurende. Uh, ik noem het toch maar even. Projecten in Denemarken. Daar hebben ze er wel ja. 500 en het gaat ja. prima. Ja, daar moeten we dan toch even misschien op, op nader op inzoomen. Want da daar gebeurt het inderdaad ook al. Maar uh, we hebben even gebeld met Jeroen Singelenberg. Die is van de stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting. Die is erg enthousiast over het, uh, het Deense concept. Uh, maar hij zegt dat plan van de PVV is toch even wat anders... want daar in Denemarken bijvoorbeeld werken ze alleen met uh, oude verslaafden... die op die manier uit die buurten worden gehaald. Ja, dat klopt. Dat, uh, dat rapport uh, ken ik ook... en zijn uh, advies aan toenmalige minister van der Laan. Maar kijk, je hoeft niet ook één op één te kopiëren... maar je kunt er wel al mee aantonen... Dat er uh, ooit een begin is gemaakt, dat het succesvol is en dat het dus beslist geen concentratiekamp uh, uh, zal zijn. Mm -hmm. Nou ja, goed, hij zegt ook: hè, die, die, uh, die Singleberg, zegt van, nou, dat, dat, die skeve die ook in, in, uh, in uh, Denemarken. En ook de, vijf jaar geleden was het erop gericht om die, ook om die oudere verslaafden juist ook te helpen. Hè? En u zegt eigenlijk meer van: wij gaan naar de kant van de samenleving. Die willen we nu beschermen voor dit soort, uh, zoals Wilden ze noemt, schorrimorri. Ja, klopt. Voor de PVV staat de, de slachtoffer uh, staat voorop en uh, niet de dader. Maar kijk, in een gevangenis worden ze behandeld. Maar waarom uh, in zo'n dorp niet? Kijk, het is echt bedoeld om uh, mensen ook dan toch maar te resocialiseren. Want even terug naar mijn uh, veelplegers. Kijk, daar gebeurt dan ook niks en die hangen op straat. En dat is ook hoe het in, uh, in Zweden, uh, of excuus, in Denemarken ooit uh, voeten in de aarde heeft gekregen. En hier in Nederland ook. Dat ging ook over ernstige overlastplegers... waar geen enkel traject vat op had. En die dus gewoon op straat belanden met alle overlast van dien. Dus kan goed. En, en ik begrijp ook dat het moeilijk was om goede locaties te vinden. Ik bedoel, de, de, in 2005 was het al zo dat het vooral uh, aan de rand moest hè, van de steden. Uh, maar dat stuit het dan toch op allerlei uh, bestemmingsplanproblemen. U wilde eigenlijk die, die uh, tuigdorpen nog verder weg hebben... Denkt u dat dat niet een probleem wordt, bijvoorbeeld in de volle randstad? Nee, dat, dat hoeft geen uh, probleem te zijn. Kijk, want in een volle randstad, daar horen ze ook niet thuis. Wij willen ze echt uh, buiten uh, de woonwijk. En uh, zoals uh, Geert uh, Wilders al zei, liefst ook uh, buiten de bewoonde wereld. Kijk, dan gaat in de regel de provincie erover. En uh, kijk, je moet het van de hoge rand moet je het dan gewoon gaan coördineren. Want wat ik begreep heb, is dat het in het verleden dus mis is gegaan. Omdat er heel veel partijen bij betrokken waren... Maar niemand de macht had om het echt door te zetten, terwijl ze het wel wilden. Hmm. En die mensen zouden daar dan een jaar moeten uh, blijven... En, en in dat jaar aantonen dat het allemaal beter gaat? Ja. Dan, dan mogen ze weer terug? Ja. Uh, u hebt een, een, een, een verleden in de advocatuur, hè? Uh, kan dat eigenlijk juridisch? Ja, ik zie niet in waarom dat uh, juridisch niet zou kunnen. Kijk, want ik heb ook gezegd, het zijn uh, veel plegers... die al uh, strafbare feiten op hun konto uh, hebben staan. Als ze minderjarig zijn ouders zijn verantwoordelijk en daarmee aansprakelijk voor het gedrag van hun kinderen. Dus uh, ik uh, zie op dit moment geen juridisch probleem. Nee, nou ja, goed, dat is ook wat die Singelenberg die zegt van die club die, op, die, die is op zich enthousiast zijn over een, een, een soortgelijk idee. Uh, hij zegt van je kunt mensen gewoon op dit moment juridisch niet verplichten om daaraan mee te doen. Je mag ze wel uit huis zetten, maar je mag ze niet verplichten om naar zo'n tuigdorp te gaan. Ja, dat zou natuurlijk wel heel triest zijn. Kijk, je zegt je mag ze wel uit huis zetten. En dan? Belanden ze dan op straat met hun koffertje? Dan vind ik dat van uh, wat de PVV wil nog veel socialer. Kijk, en uh, als er juridische beperkingen zouden zijn... ik zie ze op dit moment niet... dan is het uh, aan de, de politiek en aan de volksvertegenwoordiging... om het... Uh, juridische belemmering, zoveel mogelijk proberen weg te nemen. Ja. Heb je al gepolst bij de coalitiepartners, wat die ervan vinden, CDA en VVN? Nou, officieel zijn natuurlijk geen coalitiepartners bij de, bij de coalitie gepolst... of er een meerderheid te vinden is voor dit plan? Ik heb het uh, nog niet bij de coalitie uh, gepolst, maar uh, ik ben wel uh, drukdoende... om het uh, op korte termijn op de agenda voor een uh, debat uh, te krijgen. En uh, dan zullen we het zien. Ja, um, die stelling staat al een hele ochtend op onze site. Dus ik, ik ga u even een reactie voorlezen en dan wil ik ook graag nog even een reactie op. De stelling, dus het opzetten van tuigdorpen voor veelplegers, is een goed idee. Hier zegt iemand, straks wil de anti-rooklobby uh, alle rokers in een asbakdorp. Verzekeringen, alle dikke mensen in een vetdorp. De werkgevers, alle wintersportslachtoffers op het Noordpool. Uh, de PVV, alle moslims het land uit en alle linkse mensen op de maan. Dat zeg ik, zeg ik niet, maar dat zegt een van onze luisteraars. Ja, er heeft iemand uh, werk van gemaakt. Vind ik altijd <lacht> euh, mooi dat er eens over nagedacht. Dus uh, dank voor de reactie. Maar uh, nee, dit gaat echt over uh, echt ernstige overlastplegers... waar ook echt de buurt aantoonbaar last van heeft. Kijk, en, en de rokers, uh, nou, die hoeven voor mij niet in een, een asbakdorp en dergelijke. Ze worden al zoveel uh, weggejaagd en dat, uh, dat is beslist niet nodig. Maar hier gaat het om mensen die hun eigen verantwoordelijkheid... blijkbaar niet kunnen nemen de buurt overlast, ernstige overlast bezorgen. En daar moet je wat aan doen. Ja. We gaan kijken wat de luisteraars vinden. Ik kom zo meteen bij u terug, dan gaan we die reacties even doornemen. Dus blijft u vooral uh, op uw plek. Ja. Het opzetten van tuigdorpen voor veelplegers is een goed idee. Dat is onze stelling. Daarmee eens nu 57 procent, oneens 43. En er is door bijna 1500 mensen gestemd. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met de wachtmeester uit Den Haag. Ik ben het uh, helemaal eens met de stelling en het lijkt me een prima idee. Zijn we meteen van de hele PVV-getijsum af in de woonwijken. Want uh, de voetbalsupporters die mogen vrij reizen van de PVV. Nou, als er één getijsum in Nederland is, dan zijn het dat soort lui wel. Maar uh, het lijkt me een mooi plan. En uh, misschien kunnen we het gewoon in Limburg doen, een hele provincie. En dan uh, overleggen met Duitsland en België of we die provincie niet, uh, of ze niet ja. over willen nemen. Zijn ja. we er meteen vanaf. U vindt het niet een serieus idee, zo te horen? Nee, het is toch te, te gek voor woorden, zeg. En dan zegt, zegt die mevrouw wel van ja, het is geen concentratiekamp. Nou, het volgende idee is natuurlijk wel hekken eromheen met wachttorens. commando's op straat willen ze ook al. Dus uh, nou, waar ben je dan? En heb je een concentratiekamp? Ik noteer een oneens voor u. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Hallo, zeg het maar. Ja, goedemiddag. U spreekt met Mathieu Mohamedy. Hallo. Hoi. Um, de stelling. Mijn reactie daarop, dat, ja. dat wilt u weten. Ja, hè? ja. Nou ja, ik ben het er absoluut niet mee eens. Dus ik sluit me helemaal aan bij de vorige beller. En uh, met als reden dat uh, je ja, hier, hier, hiermee gewoon een probleem probeert op te lossen. Maar er eigenlijk gewoon een probleem... Uh, ja van maakt, dat nog een probleem van maakt. Dus je maakt het probleem alleen maar groter. Maar leg dat eens uit, want ik bedoel, als je in een woonwijk woont... waar iemand is die voortdurend voor overlast zorgt... Uh, dan zou je volgens mij heel blij zijn als die uit die buurt wordt gehaald tenminste. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ik ga ervan uit dat uh, het Nederlandse rechtscherm zo in elkaar zit... dat op het moment dat iemand zich niet houdt aan de regels... daar uh, strafbaar voor is. En daar hebben we gelukkig gevangenissen voor... of, of uh, maatregelen die dan genomen worden. Dus ik, ik, ik ben het er absoluut niet nee. mee eens... Dat op het moment dat je, je dan misdraagt, dat je dan maar uh, uh, ja, uh, nog een ASO als buurman krijgt. En uh, je, je daar gezellig uh, uh, leuke plannen mee kan gaan maken. Nee, ja. dat, uh, nee. Goed, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Dag Hek van Haandel, Amsterdam. Uh, ik zou op de stelling willen zeggen ja, mits. Uh, het, het wordt zo ongelukkig... Uh weer uh, gepresenteerd waardoor het een uh, als een strafkamp wordt gebracht en je eigenlijk al reacties uitlokt in de richting van concentratiekampen. Maar u vindt de oorsprong van het plan niet verkeerd, zegt u nou, eigenlijk? Nou, uh, de kern ervan, daar zie ik een uh, gelijkenis met de vooroorlogse woonscholen en dat had een maatschappelijke functie. Dat uh, uh, mensen die in een gewone omgeving uh, niet goed konden functioneren en hinder Opleverden, uh, die werden uh, in zo'n woonschool geplaatst. Dat was wel een verplichte maatregel... Uh, en dat werkte dan met Kringen. Zo'n dorp was opgebouwd in Kringen. Uh, je werd dan uh, in de kern eerst uh, neergezet... zodat je onder direct toezicht stond... van het centrale gebouwtje wat in het midden stond. Ja. En je kon dan steeds een, naar een cirkel meer naar buiten promoveren. Er zeg maar. waren dan drie cirkels of zo. Ja. Goed maar inderdaad... ik begrijp dat dat heel erg gericht was... op die mensen die dus probleemgevallen waren. En werden om, om die uiteindelijk... voortdurend begeleid. Hè, om die, be om die begeleid, beter te maken. En ze leerden om een woning netjes te bewonen... en om rekening met hun buurt... En als ze in die buitenste cirkel ook goed functioneerden... dan ja. mochten ze terug in de gewone omgeving. Ja, ja. Laat mevrouw Helder daar een studie van maken van dat model. Goed, dat is die tip die we meegeven. Dank u wel. Stand.nl, Goedemiddag. Goedemiddag, De Jong Amersfoort. Zeg het maar, meneer De Jong. Um, er zijn vast nog wel wat leegstaande kazernes. En uh, in Tsjechoslowakije draaiden de Skoda-fabrieken helemaal op gevangenen. Die werden daar te werk gesteld. Ja. Daarom zijn die fabrieken groot geworden. Dus dat is een mooi doel. Ja, dus u wilt ook die mensen uh, in, in, uh, ja, in die laten... kazernes zetten en ze daar laten werken voor. Uh, ja, nou ja, ja. auto-industrie auto hebben we niet meer vanuit, in Nederland. Uit, of vanuit daar naar de werkplaatsen brengen, hè? Ja, ja ik snap Maar ik vind het een goed idee dus. Oké. Okay. Dank u wel. Ja, ik niet. Uh, per se. Hij zei dat toch, volgens mij. Ja. Stampen goedemiddag. Yep, nou, bestrijd. Zeg maar. Ik spreek met Jaap Stenks. Ik ben voor dat plan. Ik wil wel even memoreren. Ik ben van ver voor de oorlog. Toen waren er ook al van dit soort dorpen. De meneer voor mij, die sprak daar ook even over. Ja. Uh, dat dat zo met, uh, met een, een kern en ringen eromheen was, dat wist ik niet. Maar ik woonde in de oorlog... Uh, Enerzijds dichtbij zo'n dorp. Toen werden daar joden in vastgezet. Dus die dorpen bestonden al. En het systeem dat, kan daar inderdaad uh, uh, bestudeerd worden. Hoe, hoe dat uitpakte. Maar ik vind het wel een goed plan. Alhoewel ik bang ben dat bepaalde politieke uh, richtingen. Eroverheen zullen, zich eroverheen zullen storten met advocaten. en voor de rechter slepen en weet ik veel. Want die. Uh, ik hoorde net ook al een mevrouw die zich vreselijk opwond daarover. Uh, die zijn dat daar niet mee eens. Die zeggen, laat ze, laat ze hun gang maar gaan in het land, hoor, en anders dan ga je ze wel in de gevangenis. Ja, daar komt ook niks van terecht. Goed, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, het Meijer. Zeg hem maar. Hallo, ik ben oneens met de stelling. En waarom? Nou, uh, ik, ik vind het een gemakkelijke oplossing om uh, groepen mensen gewoon uh, weg te zetten in een dorp uh, en, dan, uh, en, en, en dan maar zien wat er van komt. Uh, ik vind, uh, als, als, je, als maatschappij uh, moet je mensen erbij betrekken. En uh, het belangrijkste vind ik dat het in Nederland uh, uh, aankomt op handhaven. Handhaven is heel belangrijk. Ja. En, uh, en, en daar moet meer, meer aandacht aan besteed worden. Dit is gewoon veel te makkelijk. Ja, goed, Nou, dat is uh, kort en krachtig. Dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Hallo, zeg maar. Hallo. U bent aan de beurt. Oh, Kijk eens aan. Nou, ik ben tegen het plan. Het is uw pure luchtfietserij en het kost een heleboel belastinggeld. En ik vind dat het proces van Wilders al genoeg voor de belastingbetaler uh, wordt geleverd. Al die rechters die uh, betaald moeten worden voor ja. dat nonsensproces. Ja, dat is weer een heel ander verhaal. U bent niet voor en waarom niet dan? Omdat het helemaal niet uitvoerbaar is. Dus ik bedoel, en ook dat aansprakelijkheid van ouders altijd. Nou, ik vraag me af, of meneer Wilders, of, hij zal nog geen kinderen hebben. Maar als hij kinderen zou hebben, dan zou hij wel weten... hoe slecht dat is om je ouders aansprakelijk te stellen. Sommige kinderen zijn niet handeerbaar. Mm. Dus daar moet de maatschappij gewoon voor zorgen. Goed, dank ja. u wel. Stand.nl, goedemiddag. Zeg maar... Ja, nou dan zeg ik maar wat. Ja, doe maar hoor. Um, ik ben het wel eens met het plan, maar het zou nog meer... Uh ze veel meer uit de maatschappij en zo zelf supporting moeten zijn. Dus dat ze alles zelf moeten gaan doen, uh, op de duur zelf verbouwen en dergelijke. Want net wat die mevrouw zegt, het kost ons hoe dan ook veel belasting. Dus als ze nu een poos zelf supporting wordt, en het zelf allemaal opknappen, dat zou uh, misschien helpen dat ook wel een beetje. Nou, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met Altai uit Amsterdam. Ik ben helemaal met de stelling mee eens. Voor uh, meerdere redenen eigenlijk. Ik ben als allochtoon. Wil ik even graag dat de maatschappij uh, ziet hoe ik mij hier gedraag. Uh, twee, even die maatschappij de, de, de vrijheid geven en de ruimte geven om van die tuigen eigenlijk uh, voor een periode af te komen. Uh, drie, moeten die tuigen eigenlijk ook de, de, de, uh, de gelegenheid hebben eigenlijk om zich uh, goed te kunnen gedragen in die maatschappij. Ja. Want ik ben als een alechtdoon hier. Ik, ik, ik ben zat van het, hun gedrag. Bij ons in de buurt, overal waar ik kom, heb ik eigenlijk uh, rare dingen meegemaakt en, en, en, en gezien. En nu is de tijd om even de eigenlijk op een afstand te zetten van de maatschappij. Goed. Want het is goed voor de maatschappij. Goed zo. Niet dank, anders. dank u voor het bellen, meneer. Ik, graag gedaan. Heel erg bedankt. Ja, dag. Uh, nou, mevrouw Helder, die hebt u al in de tas. Uh, die meneer die, die is het er helemaal mee eens. Uh, er waren ook wat andere geluiden te horen. Wat is uw oordeel over de reacties? Ja, ik heb ondertussen toch maar even druk uh, mee zitten schrijven. Kijk, uh, een mevrouw die zegt... Uh, sommige kinderen zijn nu eenmaal niet hanteerbaar. Ja, dat uh, ben ik wel met haar eens. Maar uh, volstrekt ben ik niet met haar eens ja, dan moet de maatschappij daar maar voor zorgen. Kijk, de ouders zijn daar gewoon aansprakelijk voor. En je kunt toch niet waarmaken dat de maatschappij die overlast maar moet dragen. Dus ja, dank wel voor haar reactie, maar daar ben ik het beslist niet mee eens. En uh, ik heb bijvoorbeeld gezien, gehoord een meneer die zegt... nou, ik heb er totaal uh, geen last van. Het uh, lijkt me ook allemaal uh, uh, helemaal zo erg niet. Dan ben ik blij voor hem dat hij er geen last van heeft. Maar goed, refereer ik even aan de laatste meneer die zegt... Van, nou, ik heb er wel degelijk last van op meerdere plaatsen... Ja. En uh, even kijken... Nou ja, wat, wat interessant was, die meneer die kwam met die historische les eigenlijk voor ons ja. allemaal. Uh, ja. Bij de voorbereidingen zijn we dat ook tegengekomen. Klopt. Je hebt ook in Drenthe, in Veenhuis, zo'n project gehad. Ja. Uh, ja. Uh, maar hij ging nog verder terug in de tijd. En, en, maar goed, daar, daar bleek toch wel een iets, laten we zeggen, iets socialere uh, kijk op, op het hele fenomeen. Ja, dat weet ik niet of dan een uh, iets socialere uh, kijk op het fenomeen is. Kijk, en hij uh, refereerde aan, aan die kringen dus eerst in een kern. En je promoveerde, als ik het uh, goed begreep nou. heb, jezelf naar buiten. Als je het uh, niet goed deed. Uh, dat is een, een mooi idee. Maar ja, in de huidige maatschappij die uh, zo uh, druk en uh, vol is, gaat dat niet lukken. Dus ik vind het uh, wel pleiten voor uh, toch het tuigdorp uh, buiten de bewoonde wereld in die kring. Dus daar ben ik... Uh... Ja, maar kijk, er zit een verschil tussenin van... als, als je zeg maar, mensen uh, uit hun omgeving haalt en zegt van... Nou, oké, okay, jullie gaan nu daar zitten uh, en we gaan er alles aan doen... om jullie weer terug te krijgen zo snel mogelijk in die maatschappij. Dat is iets anders dan zeggen van... we gaan nu de overlast er uitsnijden en dat zetten we daar ergens heel ver weg... zodat niemand er verder meer last van heeft. Ja, maar kijk, dat klinkt echt alsof er daarna ook niks meer gebeurt, hè? En het klinkt ook alsof we hier over uh, onschuldige zieltjes hebben... die in één keer uh, opgepakt worden en in zijn tuigdorp... Uh, even in plat Nederlands uh, worden maar, gemieterd. Maar ja, goed, dat is beslist niet, hoor. Nee, maar daar zei die ene mevrouw van... we hebben toch uh, ons rechtssysteem, dus die mensen komen... als het goed is, komen die op een gegeven moment voor de rechter... en die komen ook in de gevangenissen. Daar zijn toch gevangenissen ook voor. Ja, dan uh, vraag ik me af in welke tijd, uh, met alle respect die mevrouw leeft. Kijk, het gaat over uh, overlastgevende feiten. Dat zijn uh, vaak uh, de kleine strafbare feiten. Dat is uh, nu eenmaal zo in het wetboek van het strafrecht uh, geregeld. En uh, ten eerste kost het een enorme capaciteit van de politie. Heb ik in het begin ook gezegd, het openbaar ministerie... moet ze inderdaad nog maar eens gaan vervolgen. Dat gebeurt vaak alleen maar als er al heel veel kleine feiten zijn gepleegd. De buurt heeft er al jarenlang enorm last van. En als het OM dat inderdaad vordert, dan moet de rechter nog maar die... ISD-maatregel, die ik nou. in het begin ook noemde... maar ook aan opleggen. Maar, dat dat gebeurt bijna u, nooit. U hebt daar dus niet veel vertrouwen in, gewoon... in, in, dat, in dat hele rechtssysteem, zoals dat nu uh, functioneert? Uh, nou, niet het hele rechtssysteem. Kijk, dat functioneert wel. Maar op, wel, op maar kijk, met name. Nou, op dit punt inderdaad niet. En uh, ik heb uh, helaas uh, op dat punt uh, de feiten aan mijn zijde. Het uh, gebeurt uh, bijna nooit dat de ISD-maatregel wordt opgelegd. En ik kan ook nog verwijzen naar het uh, rapport van de Taskforce Overvallen met uh, van de heer Feynoud. Daar uh, valt ook uit te concluderen dat... Uh de veelpleeg al dertien al uh, feiten op zijn naam heeft staan... en dan denkt van, goh laat ik mezelf promoveren naar een woninginbraak. Ja, dat, dat kan gewoon allemaal niet. Nee. Uh, ik heb, u zei uh, tijdens ons gesprek zo straks al... van nou, daar moeten we nog eens even naar kijken. Dus ik begrijp dat het nog niet helemaal een uh, voldragend plan is. Uh, dus daar gaat u ongetwijfeld naar kijken. U gaat kijken of u daar uh, de handen voor op elkaar krijgt bij de coalitie. En uh, daar gaan we daar dus nog van horen. Wanneer denkt u dat het eerste tuigdorp uh, waar dan ook staat... Nou, als het aan ons ligt, natuurlijk zo snel mogelijk. Dus neem ik in die studie die we inderdaad nog verder gaan doen. Want er is natuurlijk goed naar gekeken. Maar ik ben daarom ook blij met de reacties. En met name ja. van die meneer die het al had over kazernes die leegstaan. De, ja. Er komen mooie plannen uit de, de maatschappij. Ik hoor ze graag. Ik uh, wil u danken voor uw bijdrage aan Stam.nl. Lilian Helder. Uh, kijk nog even naar de percentages. Niet veel veranderd. 56% voor, 44% uh, oneens met de stelling. En er is uh, door 1969 mensen gestemd tot nu toe. Elsbeth, met onderwerpen voor dit is dag. Ja, we praten met uh, Sietse Vredwa van de PVV. Uh, ook even over de tuigdorpen, maar vooral over de immigratie- en emigratiecijfers... die gisteren bekend zijn geworden. En we gaan het hebben over natuurlijk leiderschap met een psycholoog, Mark van Vught. Die zegt dat wij kiezen mannen met brede kaken die lang zijn als leider. Kijk aan. Uh, ja, hoe is het met jouw kaken? Uh, ik wouden de kijk, was er niet zo knap. Uh, zometeen dus dit is dit de dag. Ik wens u een prettige dag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar... Ding.